Zeven uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Schiphol heeft het afgelopen jaar een record aantal reizigers verwerkt. Het waren er 51 miljoen. Vergeleken met 2011 was het een toename van ruim 2,5 procent. De afdeling vracht liet een daling zien van 3 procent. Schiphol verwacht voor dit jaar een lichte stijging van het aantal passagiers... en een lichte krimp voor het vrachtvervoer. Ook Eindhoven Airport beleefde een goed jaar... met een recordaantal van ruim 2,9 miljoen reizigers. De groei in Eindhoven bedroeg 13 procent. Dat komt vooral door het toenemend aantal lijnvluchten... dat Eindhoven aandoet. In Kenia hebben stropers 11 olifanten gedood. Een hele kudde. De autoriteiten zeggen dat het de grootste slachting van olifanten is... die ooit is aangericht in Kenia. Een groep van ongeveer 10 stropers viel de olifanten aan... in een nationaal park in het zuidoosten van het land. De olifanten werden neergeschoten en de slachtanden werden afgehakt. De beheerders van het nationale park... hebben een klopjacht geopend op de stropersbende. Het aantal mensen dat een onderneming start... is vorig jaar fors afgenomen. Ruim 100.000 mensen begonnen een eigen onderneming... en dat is 15 minder dan in 2011. Dat blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel... Volgens de KVK hebben startende ondernemers moeite om hun financiering rond te krijgen. Wel stijgt het percentage ZZP'ers. Dat komt doordat werklozen zich gemakkelijk kunnen inschrijven als zelfstandigen. In Enschede en Glanerbrug hebben 4700 huishoudens een paar uur zonder stroom gezeten. Volgens netbeheerder Enexis was er een probleem in het transformatorhuis... waar zaterdag ook een stroomstoring ontstond. Die storing was groter dan die van vandaag, want toen zaten 20.000 huishoudens zonder stroom. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt en vooral in het noorden soms wat lichte regen. Morgen opnieuw bewolkt en wat motregen, het wordt dan ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Nou, WB Verkeersinformatie files nog op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Kelpen-Olar. Drie kilometer na een ongeluk. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Venlo. Op de A7 van Zaandam naar de afsluitdijk tussen Purmerend Noord en Horen 5 kilometer. Ook daar is de weg nog helemaal dicht door een gekantelde vrachtwagen. Verkeer richting Friesland en Groningen kan beter omrijden via Vlevoland. Verder nog vrij veel vertraging op de ring van Amsterdam, de A10. In beide richtingen tussen Oud-Zuid en Watergrasmeer 5 kilometer.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 Dit is Radio 1, de NTR. Genstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Onze gast deed drie jaar geleden heel wat stof opwaaien met zijn documentaire de Viagra-man. En nu richt hij zijn camera op een ander soort man, een typisch Nederlandse man, de Hokjesman. Want nergens bestaan zoveel hokjes als in Nederland. En weder Hokjesman die uit zijn hokje wordt gestoten, hem wacht eenzaamheid en verwarring. Hier is Michael Schaap. Uw presentator is... Jenny Brouwer. Ja, Michael, die hokjesman, de hokjesgeest. Uh, in Nederland heb je hele grote... en kleine gemeenschappen... van uh, besloten, dan wel niet besloten. Maar jij hebt een aantal gemeenschappen gevonden... waar je toegang... Tot hebt gekregen. Nou ja, dus, Toe we, hebt gekregen. Ja. Tot toe. Ja, ik vond het wel even mooi gesproken trouwens van de heer van Prins. Van Joost Prins. Ja, ja. Uh, maar tot welke gemeenschap behoor jij zelf in de oh, allereerste plaats? Maar moeten we niet eerst even heel kort vertellen wat het is, wat nee, we maken? nee, nee, dan oh, nee, daar gaan we het straks okay. over. Tot welk hoekje ik behoor? Um, tot welke gemeenschap? Dat klinkt wat. Uh, nou ja, kijk, maar dat is. Te, nou, laat, laat ik dat maar meteen uh, ingewikkeld doen. Uh, dat is een hele ingewikkelde vraag die je stelt, want wij hebben allemaal deelidentiteiten. Jij ook. Ik kan zeggen, ik ben een Amsterdammer, want ik ben hier geboren... en ik ben trots op deze stad en ik hou van deze stad. Ik krijg zelfs patriotische gevoelens bij deze stad... Uh, toch is het ook de stad, want dan ga ik naar een tweede hokje... waar uh, 80 meer dan 80 van de, van, het, van de Joden zijn vermoord... waar het, mijn familie gedeeltelijk behoorde. Begrijp je? Dus dan, dan, dat geeft mij... Dit, dit is wel mijn stad, maar het is nog nou niet. Ik liep net langs de Schouwburg, mm -hmm. Hollandse Schouwburg... waar mijn vader nog gevangen zat. Toen dacht ik daar even aan. Ik dacht, ja, dit is mijn stad. Het gaat vast vragen, waartoe behoor jij? Mm -hmm. Natuurlijk. Natuurlijk. Uh, nou, ik ben officieel niet Joods voor de Joodse uh, gemeenschap... omdat daar... Tel je alleen als de moeder van je moeder Joods is. Maar ik heb wel Joods voor grootouders. En, en van beide kanten? Van beide kanten, ja. Mijn moeder is half Joods. Doet er niet zoveel toe. Nou, doet er veel toe ja, in dit geval. Goed, maar dat maakt dus dat je als kind, in mijn geval... op, op geboren in 68, ongeveer uh, 25, 70 jaar na, 27 jaar na de oorlog ongeveer... Mm -hmm. uh, dat die oorlog in ieder geval in mijn jeugd een grote rol speelde. En dus ook het bewustzijn. En dus ook dat je al heel jong je afvraagt dan... Wie ben ik dan? Waar hoor ik dan toe? En wat was dat dan voor ja, haar dreiging? Hoe oud ik was? Ja, dat je dat echt ging afvragen. Van... Nou, no, dat is, nou, laat ik zo zeggen, in mijn familie is dat een, uh, is dat een uh, proxy. Hoe zeg je dat? Is gewoon, dat is er uh, altijd geweest. En uh, zo jong als ik was, was ik me daarvan bewust. Dus mijn vader heeft mij heel veel verteld. En die heeft mij ook... Uh, dat is zo mooi. Die nam mij dus op een gegeven moment mee... naar bijvoorbeeld Concentratiekamp Vught, waar hij ook gevangen heeft gezeten. En daar gaan we straks misschien nog over hebben. Ja, deel 2, uh, de Molukse gemeenschap. De Molukse gemeenschap, die dus daar nog steeds wonen, in dat Concentratiekamp Maar terug naar je vraag, tot waar behoor je nou? Nou, ik behoor tot Amsterdam, is, dat ben ik. ik ben in de soort, eerste plaats zou je dat ik zijn. Ik ben een soort, ik ben, ja, ik ben, ik ben voor de buitenwereld Joods. Want je bent ook nog eens een keer, dat is interessant. een identiteit woord niet alleen bepaald door waar je vandaan komt of wat je ouders je meegeven... maar dat wordt ook soms bepaald door anderen die zeggen, jij bent er één. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in die oorlog waren er genoeg mensen... die nog, nog nooit bewust waren van dat hele Joods... en plotseling was hij er één. Nou, dat... Hoe vaak overkomt jou dat, van jij bent er één? Want wat mij opviel bijvoorbeeld bij de allereerste aflevering over Volendam... dat gelijk in de allereerste... Scènes, maar goed, dat is natuurlijk ook gemonteerd, uh, er iemand tegen jou zegt... ja, die Voledammers, dat is dan iemand van buiten Voledam... dat zijn de witjoden joden van het noorden. Vind je het niet fantastisch? Zal die dat ook gezegd nee. hebben tegen mij? Jawel, want dat is gewoon Amsterdammer. Dat is een Amsterdammer uh -huh. die dat zegt op de Amsterdamse markt. Uh -huh. En Amsterdammers zeggen de meest gekke dingen. Weet je hoe een, een kale plek heet op je achterhoofd? Dat heet nou. de vleeskeppel. Ik bedoel, dat, dat is Amsterdams. Nee, maar het gaat niet om, de, om, de, om dat soort taal. Wat ik veel interessanter vind is dat de poortwachter van Volendam, een man die ongelooflijk belangrijk is geweest... in de Volendamse politiek en die ook de eigenaar is van het museum... Uh, dat die daar plots... Ze, uh, zit, ik zit daar dus ook in de schoolbankjes en hij zit daar als een soort Mexicaanse dom. Dat hebben we wel gemonteerd met muziek en Span. Mm -hmm. En je ziet dat kruisen. Een geweldige hoofd. Een geweldig dan. hoofd. En dan mm -hmm. zegt hij zo van, weet u, de, de Volendammers en de Joden hebben heel veel gemeen maar ze weet je wat wel, het probleem is, ze overdrijven nogal. En dat <lacht> ja. zegt hij dus tegen mij, zomaar, out of the blue. Mm -hmm. Dan dat, dat word ik heel, nou niet gelukkig, maar dat vind ik interessant, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, helemaal niet gelukkig. Nou, toch? nee, nee, ik vind het niet erg, luister, echt. Ja, daar sta ik er raar in, maar nee, ik vind dat, als bij mij een antisemiet... In Jij de kroeg, denkt, ik heb goud. Als een als dit... antisemiet s'nachts bij mij in de kroeg op me afkomt, oh god, nu roep ik ze over me af, maar als ja. die dat zegt, hey, ja, ja, ja, ja, ja, gebeurt er wel eens, en dan... Dan vind ik dat meteen machtig interessant. Is, heb ik een echte antisemiet te pakken? Vertel er meer over. Je ja. dus, vindt het interessant. Ik vind het zeker. Maar het is natuurlijk ook bedreigend. Nou, laten we niet de spot drijven. Ik, ik begon serieus. Het is zo. Als je het hebt over identiteit. Wie je bent. Mm -hmm. Als je zegt ik ben een Volendammer. Ik ben een Jood. Ik ben een... Wat zeg je dan eigenlijk precies? En daar zit van alles in. Trots. Voel je je Joods? Of is dat een raar... alleen, maar, alleen maar door die... Ja, maar dat, is, dus alleen maar, dat komt alleen maar door die kutoorlog. Dus daar, daar zit ik... Uh, dat, heeft, ben, dat heeft bij mij een soort bewustzijn gemaakt over mm -hmm. iets. Maar niet de cultuur. Ik ga nooit naar een ziagoge of iets dergelijks. Snap je? Mm. Dat is niet... Varkensvlees. Ik eet alles. Zoals nu een drijf. Ja, oké. Okay. En vijgen. Hè? En, dat vijgen. Ja, en vijgen. O, ja, dadels en vijgen. Oké, het nieuws. Ik liet oh, jou net even een berichtje zien dat de Volendammers op dit moment heel boos zijn uh, over een grap van Theo Maassen. Ja. Um, ik heb nou, hem niet ik gezien, het ik niet gezien, zou... maar ik ga even lezen ja. voor dames de grap. Dames en heren. Theo Maassen schijnt een grap te hebben gemaakt. PVV in Volend, want, er wordt, want ze hadden de ene hoogste score ooit... Uh, met, voor de PVV. Mm -hmm. PVV in Volendam. Dat hele dorp is 100% blank. De enige variatie die ze daar hebben in huidskleur... zijn die slachtoffers van die cafébrand. Dit is dus de grap van Dat de, de, de mensen in met alle respect. Dat is de grap. Nou ja, de eerste klopt die niet. Want de mensen die verbrand zijn... hebben een veelal lichtere uh, vlekken in hun gezicht. Soms rood, maar nooit, het is zeker niet donker. Mm -hmm. uh, dus daarnaast is het een grap. Uh, bovendien... Um, Woont er wel degelijk een, een negen in Volendam. En die hebben wij in onze film. En dat is een van de mooiste mensen die ik ooit voor de camera heb gehad. een man die zet je aan, schilder. Huisschilder, hij staat de hele dag op de steiger. Woont al 35 jaar in het dorp. Getrouwd met een Volendamse. gescheiden inmiddels. Uh, twee kinderen daar uh, gekregen. Woont al 35 jaar in het dorp. Heeft iedereen opgeleid daar als schilder. Want hij is een meesterschilder, hij is mm -hmm. echt een vakman. Heeft nog nooit een klus in het dorp gehad. Waarom? Ja, maakt niet uit. Nou. En is ook. Ja, dat vertelt hij zelf heel mooi. Wat hij dan wel is en wat hij niet is. Maar houdt van ze, maar kan ze ook prachtig determineren. Hij is in ieder geval... Er woont dus niet alleen... En er woont waarschijnlijk nog een Surinaams familie te wonen. Maar die heb ik niet ontdekt. We gaan heel even naar hem luisteren. Uh, want we hebben een fragment klaarstaan van Piquet, zo heet hij. en Michael hij Piqué. wordt uh, Michael Piquet, de huisschilder. Voor al dus, uw schilderwerken. Zwarte man. En hij uh, uh, wordt door jou aangeduid als de jas. Hè? Maar zo wordt iemand van buiten genoemd in... Wij, ik word ook als de jas. De jas is de gooi, is de gringo. Dat is de vreemdeling. Ja, hier is hij, Michael Piquet. Michael Piquet is een jas. Ook al woont hij al 35 jaar in Volendam. Hij is een jas. Niet eens een bodywarmer. Ze willen dus niet weten hoe het buiten Volendam is. Mensen willen weten wat er in Volendam gebeurt. Onder, onder maar hij baan... kent ze door en door. Een Volendammer die zal je niet zo snel zien met een sjaal of zo. Of met een pet. Ondanks het net zo koud is of met handschoenen. Als je, want ja, dat ben je een mietje. Je moet In Volendam moet je gewoon als man stoer zijn. Stel nou, ik ben in een Volendame groep en ik drink niet. Dan ben ik gewoon een mietje. Ik hoor er niet bij. Ik moet meedoen. Dat is een volk. Dus je moet massaal met de Volendammers meedoen. En afwijken gedrag is bijvoorbeeld als je ja, niet werkt. Ho, als je niet werkt, dan ben je een paard in Volendam. Dat is echt iets wat ik dus, dat, ik, dat ik nog steeds vind als je een dagje een snipperdag hebt... of je moet iets doen dat belangrijk is en je, je komt een Volendammer tegen... is het net als je op klaarlichte dag betrapt bent bij een inbraak. Dan hebben ze altijd een vraag van... Uh, nou, moet je niet werken? Ja, dit is Michael Piquet. Ja, mooi. Maar hij zegt nog veel meer dingen hè, over... Ja, laten... want daarna wordt het vrij treurig wat ja. hij dan meldt. Ja kijk... Hij heeft ook een verhaal verteld dat ik niet heb gefilmd nog. Ik weet niet of ik dat nu moet vertellen. Maar laat ik zo zeggen. Het zit uh, niet in die aflevering. Nee, er zit één ding niet in. Dus dat, ze, dat, hij, dat zijn kinderen tijdens, op Sinterklaas, rond Sinterklaas tijd voor Zwarte Piet werden uitgemaakt. En dat hij er dan niks van zei. Maar dat hij dus bij de oude avond er wel iets van zei. En dat ze dan, dan uitlachten. Zeiden, Michael, doe normaal, man, dat is toch gewoon een gei. En dat is Dat zegt die Marokkaan ook. Hè? die zegt ook, ja, ze noemen me kut Marokkaan hier in de straat. Maar ja, dat bedoelen ze helemaal niet erg, hoor. Dat is heel, maar dat komt ook omdat je zit daar echt in die... In die, in die, in die. Dat, hij moet ook wel. Je, je zou wel gek zijn om daar moeilijk over te doen. Want ja. anders moet je gewoon gaan. Zijn vrouw heeft een belang. Een een is een café eigenaar in de, ja. de Marokkaan. Dus die zegt ja. En aan de kant, Daarmee en... is die grap van Theo Maas misschien wel helemaal misplaatst. Het geheim van de grap is schok, schok, schok, klap, klap, klap. Ha, ha, ha. Klaar. Maar ja. er zit wel een kern van waarheid in, zeg jij dus. Oh, wat bedoel? Oh, pardon. Je bedoelt of, of ze wit... Of, nou, nou oh, wacht. Ja, dat is nog dat iets... ze geen buitenstaanders in het dorp, in de gemeente... Nou, sowieso niet zo, dus. Hè? dus ook, uh -huh. Het gaat niet eens om, om kleur. Ze, uh -huh. uh, het is uh, lastig om een huis... Er zijn nu wel meer huizen te koop door de crisis... maar Volendammers verkopen het aan elkaar. Ze, kinderen willen in het dorp blijven. Iedereen wil daar blijven wonen. Uh -huh. Dus het is, wat je ook bij de Molukkers in Kam Vucht hebt... daar vertelde ze dat ook op een gegeven moment een jongen... dat ze, als er dan iemand kwam wonen die, er niet, die niet Moluks was... Dan, werd die dus, uh, dan gingen er stenen door de ruit uh -huh. en, uh, in, Volokken, in, in Molukken jassen, in, in is dat niet zo. En er is natuurlijk steeds meer import. Maar het feit dat het zo lang geduurd heeft... dat men zo dat niet wil... dat heeft een aantal dingen uh, gesloopt. Kijk, vreemde ogen dwingen. en hm. uh, Dat is wat ook de fantastische, prachtige uh, palingroker Jan Pitjes vertelt. Hè? Uh, het feit dat wij geen import toelieten in het dorp... heeft ervoor gezorgd dat eigenlijk 90, 95 van alle oude huisjes zijn gesloopt. Dat weten eigenlijk heel veel mensen niet. Herbouwd, modern. Maar dan ja. Of een oude stijl, maar dus ja. herbouwd. Eh, Volendam heeft... Eh, ongelofelijk. Volendam heeft drie eh, rijksmonumenten. En, en Edam, Edam? Edam heeft er 187. Ja, ja, dat zit en het ligt naast elkaar en die horen bij elkaar eigenlijk. Dat is eigenlijk één... Mag je helemaal niet zeggen. Ooit was, ooit lang, lang geleden... was Volendam <laughs> de haven van Edam. Maar dat, dat Willen is... ze echt niet hard Nee. Maar, goed, um, ja. maar om aan te geven dat ze dus echt niet van uh, dat oude houden, maar, dat is heel dat vreemd. Moet weg. Dat begrijp ik. Ja, rondom de hele I uh, IJsselmeer, Ouder Ouderwetse Zuiderzee, vind je prachtige dorpjes met de prachtigste huisjes. En niet in Volendam. En toch weten zij die hele massa naar het dorp te lokken. En hoe dat zit, dat noemen ze, noemden ze honderd jaar geleden de Volendammerij. Mm -hmm. Dat was eigenlijk gewoon... Ze hebben honderd jaar geleden zichzelf al een keer opnieuw uitgevonden. Dit volk heeft zich een paar keer opnieuw uitgevonden. Van bokkenvissers, toen het nog Zuiderzee was... naar palingvissers, mm -hmm. toen ze palingen werden, werden uitgezet... naar uiteindelijk eh, bouwers, slopers, schilders, eh, als jij zoiets... Dat is wat het nu is. Als he? jij als je, je nou, als laat beelden zien van nou, ochtends vijf uur we op hebben alle busjes. Nou, ja vertellen. beelden zien. We hebben een. Ja sorry, daar word ik heel blij van. We hebben op prachtige muziek. Was het nou? Het Jacques? Prachtige muziek. Zie een soort ongelofelijke kakavorie van vrachtwagens. Vrachtwagens die overal van komen. busjes, busjes, busjes, Het houdt niet op. het houdt niet op. En dat is om 4 uur s'nachts begint dat. En dat is tot 7 uur s ochtends. En dat. Zij bouwen heel Noord-Holland. En waarschijnlijk nogal andere provincies vol. Dat vind ik prachtig van ze. Maar ze hebben dus ook. En dat komt eigenlijk. Is ook een prachtig iets. Ja, je kan weet je, Het probleem is. Ik ga nu meer misschien dingen zeggen. die er niet in zitten. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen. die er niet in zitten. Bijvoorbeeld Hotel Spaander. De enige kunstcollectie van het dorp. Eigenlijk de een van de twee. Uh, waar. Uh, dat is een. Prachtig hotel. Die kunstcollectie die komt omdat die eigenaar... 100 jaar geleden dacht, ik ga die schilders die in Amsterdam komen... die ga ik naar Volendam lokken, krijgen ze een gratis kamer. En ze betalen mij in Natura met schilderijen. Zo is die aan zijn collectie gekomen. Maar die schilders die kwamen allemaal naar het Volendam. Die gingen er allemaal op de kaart. Het schijnt ook echt, je hebt ook schilderijen waar je ze ziet zitten. Helemaal oh ja. hutje met je honderd jaar geleden. En die schilderden allemaal naar Volendam, Volendam. Maar ook grote jongens, volgens mij zelfs Turner en zo. En dat hangt over de hele wereld. Dus het beeld van Nederland is, is het beeld Volendam. van Volendam. Het Volendam. En daarom komen ze massaal naar Volendam. Just. Volendam is dus de eerste aflevering van De Hokjesman. We gaan... Uh... Eerst een paar huishoudelijke mededelingen doen. Die tegel li die ligt daar en die gaat op een gegeven moment beschreven worden. Ja, dus... En uh, luisteraars kunnen zich ook melden tot welke gemeenschap u ook behoort. Uh. Meld u uh, via uh, hashtag uh, Radio Kunststof bijvoorbeeld op Twitter... of uh, via onze website radiokunststof.nl. Ja, maar alleen mensen van hele hechte gemeenschappen. Van hele hechte gemeenschappen. Dus niet een beetje van halfbakken... Waar jij echt geen toegang tot zou, zou krijgen. En uh, uh, we gaan luisteren naar een vonendammer, een zanger... <güls> Moet jij even zeggen wie het is? Mag ik zeggen wie het is? Ja, doe maar. Tenminste, als het hem is. Ja, ja, het is ja. Theo Scherpenzeel, maar hij uh, is bekend in, het, uh, in Volendam als Speks Hildebrand. Hij is leraar op Don Bosco College. Geeft les, Nederlandse taal. Uh, maar is ook zanger. En hij is, een, uh, hij is dus de onbekende Jan Smit, zullen maar zeggen. Maar hij is een soort troubadour en hij zingt een lied in het Engels. Maar wij ondertitelen dat in de film. En dat is een lied over Volendam. Het heet alleen Volleyville vertaalt door ons als Dollendam. En het is een behoorlijk stevige tekst. En door de film heen zit hij als een soort troubadour in dat dorp. Kom je hem steeds op een andere manier? Hoor je hem project, he. iets zingen, ja. En luister goed naar wat ja. hij zingt. MUZIEK With showpiece of nation Regulars on national tv we keep our money moving, buying everything we see. A lot of brand new cars in our town, and lovely houses in tidy streets. Always minding our own business, working our butts off to make ends meet. We count our money Say our prayers And keep the fences closed Guarding our own spirit That's the way it goes The grass is greener On our side of the hill Self-glorification is a local thrill In Follyville Party time on Saturday Flying high on our night out Kindred spirits around the table, and we play our music loud. We all are devoted Catholics, show up in church once a year. So damn the Jew and the Muslim, we don't want them round here We count our money, say our prayers and keep the fences closed Garden our own spirit That's the way it goes The grass is greener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 Ja, dit is een was uit Spex. Sorry Theo, we hebben hem niet afgedraaid. Theo maar, Scherperzeel. Tijd, tijd is duur en heel veel uit Volendam. Ja. En uh, we hoorden dus het ene zinnetje voorbij komen. zo so damn the Jews and the Muslims, ja, them here. dat Hilfsm. is natuurlijk wat stevig uh, uitgesproken. Uh, maar ja, het is toch het is een beetje ingewikkeld, hè? Kijk, uh, het is waar, ze hebben ooit heel, heel massaal op uh, Geert Wilders gestemd... volgens mij de laatste keer ook nog wel... Hm. Um, er zit iets in van uh, uh, op de dijk wordt er over toeristen. Ik weet, ik weet van verschillende winkeliers dat als er dan Israëli's langskomen en dan, die, dan wordt er de meest vreselijke dingen gezegd. Ja, maar goed, weet je, het zit er andere, ook niet in, hè? Aan de andere kant, in die eerste aflevering. Nee, maar luister, het zit er wel in. Het hele idee van wij en zij. Hoe dat werkt, dat zit er heel, heel duidelijk, duidelijk in. En in, in ook trouwens een nee, hele LXZ, grappige scène. Dat ze, laat mij nu even praten. Dat zij dan zo achter jou aanlopen, die jongens daar op de dijk. en uh, ja. Jij daar ook zichtbaar plezier ja. in hebt. Ja. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Michael Schaap is vandaag onze gast. Hij is uh, regisseur, programmamaker, cameraman, vooral werkzaam bij de VPRO... En uh, hij verhoofde Hopelijk. de wereld met uh, de Viagra-man. Dat was in 2009. Een film over het potentieopwekkende pilletje. En uh, ook de documentaire Mama, waarom ben ik besneden? Dat was 2004. Nou, was... Waarde opzien. Oh, sorry. Ja. En uh, twee films vanuit uh, de onderheup geschoten, zouden we kunnen zeggen. Um, vanuit een heel persoonlijk perspectief gemaakt. Ja, je bent besneden. En ja, je slikt de Viagra. En met die uh, Viagra-pil um, ben je echt letterlijk de wereld overgegaan, hè? Tot en ja. met Taiwan, geloof ik. Waar is die film allemaal te zien geweest? Uh, hij is uh, gewoon redelijk. Ik, volgens mij is hij iets van 15 landen, of ik weet niet. Dat is niet eens misschien extreem veel, hoor. Ik denk dat. Maar het, is, het klinkt Ja, het is best wel wat. Ja, maar het is, het, is, um, uh, nee, het is. aardig dat hij vooral in landen draaide waar ik wel. Hij is bijvoorbeeld in Egypte. Dat, was, dat is heel vreemd. Hij was in Egypte niet op televisie gedraaid... maar ik was daar wel een hoofdgast van een krankzinnig filmfestival. Overigens werden die Egypte alleen maar heel erg, naar heel erg boos op mij... omdat ik beweerde in mijn film dat de farao alle penissen afhakte. Dat was helemaal niet waar, vonden ze. <lacht> Woedend waren ze. Oh ja? Ja, maar in... Maar waar, jij verschijnt daar op dat filmfestival. Maar in, in, ta in Taiwan, dat is vrij absurd. Dat is een tamelijk uh, absurd verhaal. Daar, is die film, daar kwam ik aan. En, uh, hij was uitverkozen als een van de inzendingen. Een van de twee inzendingen van de Nederlandse publieke omroep. Voor een wereldwijd ding van publieke omroepen. Mm -hmm. En daar werd hij vertoond. Maar ik kwam dus aan daar in, die, in Taipei. En later in Kaohsiung. En die hele stad hing helemaal vol met mijn beeld. En dus overal, op alle straten, o, banieren. Uit de animatie. Ja, hadden ze genomen. Dus ze hadden van de film plaatjes gepakt. hadden daar dingen mee gemaakt. Ik was een soort mascotte geworden. Nou ja. Het film best wel ging over lust en lie of zoiets. Hoe zag je uh, eruit? Wat... Uh, nou, dus als het geanimeerd mannetje. Dus ik ben, ik ben dan wel naakt met een onderbroekje aan. En, uh, uh, <lacht> en, wil, en ik ben wel mezelf. Het is zeg maar echt aan mijn hoofd. Maar het, het idee dus. En ik werd er dus als een soort. Uh, ik begreep er helemaal niets van als een soort uh, uh, semi-filmster binnengaat. Maar het absurde was ook. Hij werd vervolgens op tv daar gedraaid. Hoe vond je dat trouwens? Uh, nou, grappig. Maar wat vond, nou, nee, nee, ik vond het vooral. Kom op. Nee, nee, ik vond. Ik moest heel erg denken aan dat liedje Big in Japan. Van, over zo'n bandje die één keer een hitje hebben ergens. Ja. En dan, want dat is het Dat Maak je verder als documentairemaker er echt niet mee. Dat soort onzin. Maar in China kan dat dus. Taiwan. Ja, nou, dat zijn Chinezen. Zijn zelf vinden het echte China. Anyway. Het interessante is, ze zijn gefascineerd door die film. Ze kijken ernaar. In de zaal zitten hele vol, zalen met, uh, vol met Taiwanese. En dan blijkt dat ze zelf helemaal geen verjagen slikkers zijn. Op vasteland, China Mainland, yes. Maar we, nee. Maar ze roken op wie als het. Ik daar niet over. Nou, dan? Ik, ik, ik, het gekke is. Ik geloof het echt. Oh, je kan ook bijvoorbeeld niet zonder uh, prescription in een uh, apotheek in Taiwan gaan kopen. In China koop je het op de hoek van de straat. Maar waarom waren ook ze niet zo bezeten van die film en waarom werd je zo onthaald dan, denk je? Ik denk dat ze het gewoon heel grappig vonden. Uh, zij houden van animatie en van gekkigheid. En dit, deze film had een bepaald soort lichte toets. Uh, en het viel heel goed samen met hun festival en hun... Uh, Daarom. Het was gewoon één grote grap voor ze hun. Ze hadden zelfs de animaties van mij opnieuw geanimeerd. Anders geanimeerd. Mm -hmm. Dat is ook op tv zien. En dan deed ik bijvoorbeeld een <lacht> handeling met mijn vrouw... die ik echt in mijn eigen film nooit heb gemaakt. Heel vreemd. Was je vrouw mee toen? Nee, nee. Die was blij? <lacht> euh, nou, ik denk het wel, ja. ja. <lacht> ja. Er is verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto... De weg is dicht en het verkeer moet omrijden vanaf Knooppunt tot Zonderen via de A73 en de A67. Op de A7 staan dan richting Den Oever, twee kilometer bij Hoorn-Noord, vierde vanaf Avenhoorn. Ook daar is de weg dicht vanwege de gekantelde vrachtauto. Moet het verkeer omrijden vanaf Knooppunt Zaandam richting de Afstadijk via de A9. Richting Friesland en Groningen kan er worden omgereden via Flevoland. Verder zijn dicht de provinciale wegen n 36 Dedemsvaart-Almelo na een ongeluk tussen Aardorp en Wierden de rondweg van Veenendaal, de N233. Die is dicht bij de aansluiting met de A12 bij Veenendaal. U bent terug bij Kunststof en Michael Schaap is vandaag de gast. We spreken over een nieuwe serie die van start gaat... aanstaande donderdag bij de VPRO. Acht afleveringen, geheten De Hokjesman. Dus van de Viagra-man naar De Hokjesman. Uh, 45 minuten per aflevering. En dat is niet gering. Ik heb er twee gezien. En het is waanzinnig mooi gemaakt. Het ziet er echt prachtig uit. Ik dacht... ja. Dank Daar zit het geld ook nog. Daar is echt tijd, aandacht en geld aan. Nou, geld. Het is zeker niet goedkoop... maar het is zeker ook niet de duurste televisie van Nederland. We hebben met heel weinig middelen... of met beperkte middelen proberen wij het maximaal uithalen. Laat ik het zo zeggen. En nou, dan, dus dat is op. dan behoorlijk geslaagd. Dank u wel. Uh, met interessante ontdekkingen die erin zitten. Uh, de eerste aflevering is Volendam. De tweede aflevering uh, de Molukkers. Het gaat dus om gesloten gemeenschappen. En het bedacht, ja. hechte gemeenschappen. Ja. Uh, die uh, Michael Schaap, uh, die Viagra-man... die heeft zoiets ontzettend leuks en sprankelends in beeld. Daar gaan we meer mee doen. Met Wie, die, die Molukkers? Nee, je bedoelt de VPRO, <laughs> hè? Ja. De VPRO. Ja, maar u begon met die moluk... En de netcoördinator heeft dat bedacht. De He, VPRO is en de dat, netcoördinator... Dat, dat, ja, dan, nou ja, we, we, we, en toen? Nee, ik bedoel, nee, gingen uh, ze toen naar jou toe... kwamen oh, ze bij even, jou van, even, we wacht. willen iets met jou? Of zei jij, ik zou wel eens wat meer willen? Vertel. Uh. Het is heel simpel. Ik ik sinds dat ik van de filmacademie ben, werk ik in Hilversum op en af als kamermanregisseur. En mm -hmm. ik heb altijd andere mensen geregisseerd. Ik ben nooit in beeld geweest. Heel soms, u refereerde net aan uh, die besnijdingsfilm. Ik werkte toen bij een programma, uh, Het Geluk van Nederland. Het was gewoon onderdeel van een programma. Mm -hmm. Waarin ik één of twee of drie keer in beeld kwam. En toen bleek dat dat wel goed was. Maar vervolgens heb ik het toch weer niet. Ik dacht, het zal wel. En door die man inderdaad, uh, zijn men of dacht men waarschijnlijk bij de VPO, weet ik niet. Want eigenlijk is het gewoon, ik duurde gewoon een voorstel en toen zei ze, ja is goed. Uh, alleen het is wel zo dat ze uh, nu vinden bij dit soort dingen, programma's, dat er dan iemand in beeld moet. Uh, dat was een paar jaar geleden, zeg maar tien jaar geleden bij de VPO, was dat nog niet zo. Dat je dan per definitie in beeld moest. Wat was jouw idee? Uh, Waarmee kwam je? Ik wilde eens, letterlijk, ik heb deze serie... Wat, precies wat je nu ziet, hebben wij zo op papier gezet. Er is niets aan anders. Wij wilden een safari in eigen land. Een zoektocht naar onze ziel. Uh, en, de, en de vorm die we voor gekozen hebben... dat is een beetje een risico nemen we daarmee trouwens. Want als je dat niet leuk vindt, of als je daar niet in wil... Uh -huh. dan heb je volgens mij niet een leuke tijd. Uh, wij kijken op een manier naar gemeenschappen... en spreken over hen soms in woorden in ronkende volzinnen, die letterlijk komen uit boeken... van volkenkundigen voor de oorlog. En het interessante is, dat waren wetenschappers. Dit is geschreven door meneer Meertens ja, Heb Je hebt nu een boek... Ja, de Nederlandse volkskarakters zet mm -hmm. ik goed bij me. Dat draag ik dan mee, in dit geval bij de Veluwse boeren... en bij de... Bij de, uh, uh, bij de Molukkers ook, toch? niet bij. Nee, dat is een ander boek. Hm. Nee, bij de Volendammers, want die staan hierin. En dan, het mooie is, dan lees je een tekst voor... die werkelijk, waar een feit en mening geheel door elkaar loopt. Want zo'n man zegt, de velu naar dit. Hè? De boer ploegt zijn vrouw gelijk zijn akker. En dat lees je dan nee, voor? Nee, echt? Staat dat Nou ja, dat is bijna. bijna. Okay. Maar dan zeg je dat soort dingen... Ze overdrijven altijd zo. Ja, die programma makers. Ja. Ja. En dan... Uh, um, en dan lees je dat voor aan iemand of aan een boer of aan een jonge mens. En die zeggen dan: Dat is krek, precies ene. En dan denk je: Ik lees nu tekst voor van 80 jaar geleden in een soort taal die de onze niet meer is. Uh -huh. En het wordt wel herkend. En dat, dat vind ik prachtig. Maar bovendien, belangrijker, die vooroordelen die hierin worden geschetst. Dat zijn de vooroordelen waar wij nog steeds mee zitten. Want daar gaat het hier natuurlijk ook over. Over stereotyp denken, over stereotypen. En wij denken allemaal in stereotypen. Als ik jou nu de loop op je slaapzet en zeg. geef me nu tien vooroordelen over negers... dan rollen ze er zo moeiteloos uit. Ja. Die zitten helemaal in jou. In ons. Sorry. Allemaal. En... We gaan even luisteren naar uh, de leader van het programma... waarin het even heel compact ook nog wordt gezegd. Van alle landen en volkeren waar ik kwam... vond ik geen vreemdsoortiger slag dan de Nederlander. Niet één volk, maar een tombola vol culturen clubs en groepen met vreemde stammen en exotische gemeenschappen. Zoals de klassieke volkenkundige voor mij, ga ik ze opzoeken, opmeten, ontleden en doorgronden. Ik ga op safari in eigen land op zoek naar de rimel in onszelf. Noem mij de hokjesman. Ja, zo begint het dan. En jij bent gehuld in een pak dat je nu trouwens ook aan hebt. Of de dit nu jouw huispak is. Nee, ja, ik moest vandaag op de foto. Uh, nee, dat pak dat is een pak dat hebben we hebben laten maken. Dat is een kopie van Harrison Ford. Uh, een van die films van hem. Uh, serieus. Uh, oh ja? Ja, kopie. laten maken door. Laten maken door een Italiaanse uh, kleermaker. Het is helemaal niet duur. Oh toch was niet? Het helemaal niet duur. Niks van uw belastingcentrum. Het <laughs> heeft echt 300 euro gekost. Dat meen je ja. niet? Het duurde wel tien weken, maar mij niet. <laughs> uh, dat pak en een vervelende strik. Ik haast strikjes, maar dat heb ik om. Ja. Uh, dat maakt. En de, de manier waarop het gefilmd is, maar ook. vooral voor En dat baardje is ook heel strak geschoren. Nou, dat is gewoon. Uh, dat heb jij altijd. Uh, daar loop ik al tien jaar mee, acht okay. jaar mee. Oh. Maar in ieder geval, um, dat pak zorgt ervoor op een gekke manier, dat zorgt voor heel veel dingen. Ik loop door de Veluwe, mm -hmm. door het land. Schap, Men kent mij inmiddels omdat ik op de koningindag was. Daar loopt een man rond met een boek en een strikje. En men denkt dat het de Bijbel is. Dus men komt ook naar je toe, wat staat er in het boek. Of je komt bij een graaf in Duitsland... die zegt, een Nederlands-Duits-Franse nou, graaf... die zegt, wat ziet u er schitterend landelijk uit, meneer. <lacht> of je komt bij de mariniers en die denken... waar ben je van malle, Eppo? Is niet erg. Een bepaalde vorm van afstand. Tussen ons is toch ook mm -hmm. nu een bepaalde afstand. Wij zijn toch geen vrienden nu? Van nee. wij, zijn, wij doen niet samen. Een ingewikkeld ja. spel, ja. vraag en antwoord. Precies, ja. en ik heb geen nou, maar dat is wel het ingewikkelde. Want je hebt een rade dubbelrol. Mm. Want ik zat me in te beelden hoe ik dat zou vinden. Als, want je bent een personage. En mm. tegelijkertijd... Ik blijf heel erg bij mezelf. Precies, maar dat is een rare dubbelrol die je hebt, nou, lijkt ja. mij. Ik zou het heel ingewikkeld vinden als ik hier mm. nu ook tegelijkertijd in een pakje zou zitten mm. en iemand zou moeten spelen. Interessant, want ik, ik, ik, ben, ik ben geen acteur. Het, het schijnt, je hoort dat van acteurs. Als je maar een snorretje opplakt, dan kan je het al. Hè? Dan, mm -hmm. dan kan je iets, dan word je iets anders. Nee, we, het, het is natuurlijk idioot om met een verrekijker op de Albert Kuip rond te lopen daar, in dat pak. En toch ziet het er redelijk ja, gewoon uit ja, dat en dat heel is, natuurlijk. Dat is een heel gevaarlijk. Dat die verrekijker, is het geheim? Die verkeer is loei gevaarlijk. Uh, daar, daar hebben we heel veel discussies over gehad. Um, want ja, het ik, zou net zo goed heel lullig als je zeggen. gaat denken. Ja. En dat is het niet. Nou, dat, komt is, dat is nou, we blijven net binnen boord. Uh, Suspension of disbelief. Kijk, een goede editor, tevens mijn collega... Mag ik dat dan ook even zeggen? Ik maak het programma echt heel erg met hem. Mm -hmm. Jurjen Blik. Ja. Hij zit nu te monteren, as we speak. Zit hij gewoon met de handen in het zweet. Zweet de handen te monteren. Terwijl de VPRO feestviert hier verderop. Hij is er niet bij, hij is aan het monteren. Met hem heb ik samen gemaakt. Hij heeft samen bedacht, ook mede geschreven... En die vorm komt ook deels van hem. Wij zaten samen op de filmacademie ook. En hij houdt van een meer filmische vertelling. TV over het algemeen, als ik zo vrij mag zijn... Dat las ik trouwens net in het nieuws in de NRC. Er is het afgelopen jaar weer meer televisie gekeken dan ooit. Ik begrijp niet hoe dat kan, want nee, mensen zitten ja, ja, ja, met de Twitter en de ja. internetten. Maar meer tv ja. kijken. Maar de meeste tv is wat wij noemen, kijkt u even mee tv... Dat is een presentator en die zegt: nou, vandaag gaat het over dit en vandaag spreek ik met die en die en die en straks schrijft u dat en dat. Zien, kijk er even mee, kom er even mee. En jullie willen die ga Nu even terug naar mijn vraag, of het niet ingewikkeld is dat je die dubbelrol bent. Want daar moet je je van bewust zijn, toch? Ja, maar kijk, kijk ik, ik, ik... want je bent heel eerlijk en heel. Gewoon en in de, en de uitzending. dat kan beoordelen, heel, heel erg jezelf. Dat klinkt vreselijk knullig, maar dat is het volgens mij wel. In die gesprekken met die mensen die je tegen. In de uitzending over de Adel, waar, wat helemaal niet zo makkelijk uitziet. Uitzending... Gaat je nou antwoord op mijn vraag? Ja, ga ik nu uitzending. Okay. Ga ik ja. geven. Hm. In de, Ga ik echt doen. In de uitzending over de Adel, waar ik. Uh, uh, mij, dat weet je misschien nog niet, maar daar zet ik mezelf behoorlijk. Maak ik mezelf behoorlijk belachelijk als een soort snob. En dat past ook wel bij. Uh, maar dat, en dat zit was er ook, het ook wel bij. Nou, bij dat pak, maar ook mm. bij misschien wel wie ik ben. Niet zozeer. Kijk, als je letterlijk neemt. En niet van Adel betekent het snop. Ik ben niet van Adel. Maar ik kom wel uit een soort. Je hoort, ik praat een beetje geaffecteerd, een beetje bekakt. Hè. Ik ben opgegroeid. In, in, ja, deels ook in Haarlem trouwens. Maar ook in Amsterdam-Zuid. Nou, dat hoor je. Um, Aardenhout was het. Mm -hmm. Nee, Aardenhout. Uh, een naam. Dubbele stationsnamen. Nee, eh. Mm -hmm. um, uh, dus ik, ik ben een. Kijk, de vraag was eigenlijk. Dus dat is niet zo ver. Die rol die ik aan. Die is niet zo ver van mij af. Ik ben ook een beetje. Een, nou, zo'n mannetje die. Uh, veel wil praten en veel wil vertellen. En. Um, ja, dat past ook wel. Hm. Die aflevering heb ik niet gezien. Maar ik heb me laten vertellen dat die aflevering begint met. Uh, dat jij uh, aan je kinderen uitlegt uh, wat een snop is. En wat nou robismen. ja, en ja, wat deftig doen is. Kijk, mijn kind, mijn, ik, had een grootmoeder, ik had een grootmoeder die actrice was uh, in de film... en die zich enorm prachtig altijd etaleerde. Uh, Sissie van Bennekom, voor de wat oudere luisteraars. Uh, nou, een hele, oude, hele oude luisteraars, <laughs> geboren in 1911. Maar in ieder geval, zij was zo'n dame die een enorm deftig kon doen. Zij deed, maar natuurlijk een hele simpel meisje was eigenlijk. Uh, maar zij was heel streng en zij was heel goed erin. Goed, bedoel ik mee... Ze wist precies. Dus je, Ze mapte je echt als je het verkeerde zei. Je van de, de, de, alle clichés op een stokje. Van taartje, gebakje tot pantalon, broek. U kent ze allemaal. Ze, je kreeg een lel van je oren. Jij mijn, je ook? Ja, en mijn moeder trouwens was er ook heel fel in. Hè? Maar dan? zo. Wat? Nou, dat mag je niet zeggen. Bepaalde dingen zeg je niet. En wat dan bijvoorbeeld? Nou, dat weet je toch. De toilet? Ja, niet. Nou, toilet mag je niet zeggen. Het is echt streng verboden. Dat is echt. Het is echt. echt. Je een kruisje achter je naam. Nou ja, dat, inmiddels is het niet meer vol te houden. Maar dat was ooit hm. zeker zo. Ik leg mijn kinderen uit in het huis van mijn vader. Het is eigenlijk de huiskamer. Ik woon nu in het huis van mijn vader. Uh, met zelfs nog een schaap op de schouw. Het fam familieschaap. Leg ik uit. Het familieschaap? Onze, het schaap van mijn familie. De familieschaap. Uh, en, ja, ja. En ik leg het uit aan mijn kinderen. Wie die vrouw was en hoe ze deed. En, wat, en, waarom, en waarom, doet, waarom doet de hogere burgerij, zeg ik dan... Waarom spiegelt hij zich aan de adel? Waarom kopieert ze dat gedrag? Wat is dat voor een idioterie? En wie is die adel zelf dan wel? Dat ze, et cetera. Mm -hmm. Zo ongeveer. Wat is het verschil dan? Wat bedoelt u? Nou, um, van die uitzending kwam het meest moeizaam tot stand. Nee, dat zei ik niet, maar een van de meer moeizamere. Uh, wat bedoelt het verschil met wat? Nou ja, de adel en burgerij. Nee, kijk, uh, in Nederland, het fascinerende in Nederland is... In Nederland, maar dat moet ik heel erg, dat is een vermoeiend onderwerp. Maar in Nederland is, de, is, de, is de hogere burgerij in de grote steden, dus Amsterdam, de, de, mm -hmm. de, de, de, de patriciërs, de handelslieden. Die waren op veel macht er al heel snel. We waren een republiek, dus we hadden ook geen koningshuis. Dus die hele adel, dat, dat, dat was heel lang. Was dat niet meer veel? Dat was meer landadel. Die, dus die stedelijke elite, die had al heel snel iets van. Uh, zak maar uh, nee, niet zak maar, dus maar toen dus koning Willem I uh, de, uh, de adel ging oppeppen... en meer mensen in de Adelstand verheffen... zijn er heel veel Amsterdamse families. Hebben we hebben niet nodig, wij zijn al deftig genoeg. Dank u wel. Hm. Hè, de familie van Lennep, de familie van Egen. En de familie van, Schaap. De familie van Schaap uh, kwam niet in aanmerking. Want de Joden zijn sowieso in Nederland niet in de Adelstand. Nou, helemaal niemand? Ah, twee of drie families. Maar volgens mij waren die wel bekeerd. Ik weet niet helemaal zeker. Texera de Mattos en nog een familie... Hm. En nog eentje. Maar in ieder geval, dat doet er niet, doet er niet toe. Het gaat erom dat de burger... Wat is nou nog het verschil? Wat is het verschil tussen een, een, een, een snop of iemand boven in de, in de hogere burgerij... en iemand van de adel? Dat is de titel die die man heeft. Die wettelijk is vastgelegd. Ja, En blijkbaar nog iets anders. En dat, daar spelen we een beetje mee. Want, want daar zit de adel... Wij zijn van mening, althans mijn gesprekspartner in mijn film... dat is ook een enorme snop, ja. thuis, uh, of in, is, e <lacht> is een echte e snop, <lacht> ook. Uh, die, die vindt het eigenlijk treurig dat die, adel, dat die, treurig, dat die adel niet maar, meer... Uh, hij vindt een adelijke iemand moet twee meter lang zijn... een excentriek en een beetje shovel. Hij zegt, nou, daar zijn er zo weinig van over. De meeste zijn zeg maar burgerlijk geworden. Ja, dan, dan, is, dan is het ook niks meer. Ze moeten Maak, ze wel gedragen. Maar wat maakte die aflevering nou juist zo ingewikkeld? Want dat is eigenlijk de enige aflevering. Want ik, ik heb ze hier op een rij staan. De boeren, uh, de, mariniers. Even kijken, de mariniers, de autonomen, de antroposofen, de socialisten, o, ja, de, de voledammers, molukkers. Ja. Maar eigenlijk de enige aflevering waarvan je, waar jij misschien nog enige verwantschap mee zou kunnen voelen? Nee, hoezo? Nee, helemaal niet? Nee, dat vind ik ah, ja. een rare vraag. Nee, ik speel daarmee. Nee, nee, nee. Ik voel, nee, ik voel veel meer verwantschap met mijn Molukse broeders... als ik zo vrij ja? mag zijn. Ja? verwantschap? Ja. Nou, ook wel, een hele rare manier. Het komt ook omdat ik in dat kamp ben geweest toen ze daar nog woonden, toen ik kind, zelf kind was. En ze zag, zag hoe ze, mijn vader nam me mee naar de barak waar hij zelf gevangen zat naar binnen gegaan en daar zaten moeilijkse kinderen... In, mijn, in die barak waar mijn vader zat. Dat heeft voor mij eeuwig een soort gekke klik gemaakt. Hoe oud was jij toen trouwens? Toen Tien of zo. En Net zo oud als jouw vader 19, was 8, toen 7. hij daar gevangen zat? Of heb ik dat gegeven om uh, Ja, nou, Mijn vader is gearresteerd in uh, die was ze, jaar of zeven, acht. Nee, acht, uh, negen toen hij gearresteerd Ja, hetzelfde leeftijd maar we en toen nam af. hij jou, ja we dwalen enorm. Af, want enorm de, de, de, eerst nog even terug naar die adel, dan gaan we naar de mollukkers, de adel. Ik vroeg aan jou um, wat, wat daar dan zo ingewikkeld aan was. Dat, nee. Juist aan deze gemeenschap. Terwijl Jort Kelder, Michiel van Erp, die zijn allemaal met die adel bezig. Uh, ja, nou, dat, nou ja, oké. Okay. Okay. Wij zijn naar toe gegaan en hebben gezegd... wij willen graag uw ui afpellen. We willen kijken wat blijft er over als we alles afpellen. Gewoon heel eerlijk, want wij, zijn, wij doen geen journalistiek programma. En wij, uh, en wij willen ook niet mensen... Uh, ja, op een rare manier, rare kiek tv dat willen we ook niet. We willen mensen eerlijk benaderen. Dus we zeggen ook eerlijk wat we van ze willen. En, dan blijkt en wat dat, is dat dan? Als je zegt nou, geen journalistiek programma, wat dan wel? Nou, een antropologisch, sociologisch-achtige manier van kijken... He? En dat betekent dat je dus misschien ook wel ergens doorheen prikt. Of ik weet niet. Maar wel met alle in alle... Uh, uh, uh, met liefdevol. <lacht> liefdevol. Hoe zeg je dat? <lacht> nou, laat ik zo zeggen. Wij hebben steeds als wij mensen benaderen gezegd... wij willen heel graag echt de achterkant van het gelijk weten. En als je dat tegen mensen zegt, dan gaan vaak deuren ook dicht. Denk ik. Nou, dat is zo. Zo was het dus bij de adel. Nou ja... Het is, laat ik het zo zeggen, de Vereniging van. Ik ik maar even iemand. De Vereniging van Jonge Adel. Oh, jongen. Ja. En die, daar, heb ik, daar heb ik eindeloos, eindeloos, eindeloos. Echt maanden mee onderhandeld. En elke keer wel niet. En uiteindelijk mocht ik wel mee met zeilen. En toen plotseling weer niets. En waarom niet? Ja, ik had me misdragen op de Ridderdag. Ik zeg, gisteren op de Ridderdag. Ja, je was te aanwezig. Ik zeg, We waren gewoon met de filmploeg tegen de muur geplakt. Ja, dan en, dan hebben ze jou nou, trouwens en dat blijkt goed gezien. Want wie wij ook spreken over Michael Schaap, eh? iedereen zegt hij is altijd wel erg aanwezig. Is dat zo? Ja. Maar goed, dit terzijde. Oh. Maar ze hebben jou goed gezien, deze jonge heren van Adel. Ze hebben mij geëxcommuniceerd. Uh, dat is irritant. Ik ben wat? uiteindelijk... Ja, weet ik niet, ze kunnen van alles denken. Er zit een paar, ik weet dat er een aantal uh, hele vervelende jongetjes tussen zitten. Maar, er, maar het aar, raar is... Dat wil ik nog even zeggen. Mm -hmm. dat, dat heb ik bij geen één andere gemeenschap... maar überhaupt in mijn hele carrière als research... nauwelijks meegemaakt, of programmamaker... dat je dan goed gesprek met iemand hebt, goed contact... Mm -hmm. Je hebt elkaars telefoonnummers, je mailt elkaar. En plotseling vinden ze het ongemakkelijk worden. En dat is nu bij de adel tien keer, vijf, minstens tien keer gebeurd. En dan verdwijnt men gewoon. Dan neem ik de telefoon niet meer op. Men antwoordt niet meer e-mail. Men reageert niet meer op niks. Gewoon niks. Verdwijnt! Ik snap er gewoon helemaal niets van. Maar en het schijnt, ik heb, ik heb dus laten achterhalen. gevraagd hoe dat zit. In Engeland heeft de hogere klasse dat ook. Als het gênant wordt, dan kan je maar beter gewoon verstoppen spelen. Heel vreemd. Dat is hoe het, heb het ook weer gaat. geleerd. Ja. Dus. Maar die aflevering is er wel gekomen. Ja, ja die komt. Ja. Uh, en, en is dit dan ook allemaal zichtbaar, hoorbaar? Nee, wij doen niet. Het, wij het proces van hoe zoiets tot stand komt, dat vertellen hmm. we niet. We zijn, geen, uh, in die zin, we zijn dus ook in die, in die zin geen journalistiek programma. Dat hmm. is ook wel eens jammer, want je wil soms ook wel eens dingen zeggen. Ja, die, maar daar heb je dan weer zo'n programma als kunststof voor. Precies. Kijk. De Molukkers. De Molukse gemeenschap. Um, een hele mooie was dat. Een ontroerende ook, vond ik. Ja. Uh, en um, ja, je begint met dat kampvucht en met jouw verhaal... dat je daar uh, als jonge jongen met je vader naartoe bent ja. genomen. En je oh. vertelde net dat daar toen dus die Molukkers waren. En het was veel groter toen. Of Hoe toen... is dat voor een jongen van tien? Snapte je dat? Hoe dat zat? Uh, nou, ik zei u, ik was al redelijk jong bezig met die geschiedenis. Uh, en ik was ook. Welke uh, ja. geschiedenis? Die, uh, die oorlog, die oorlog, ja. sorry. Die, oorlog, van, die geschiedenis, geschiedenis. van uh, ja. jouw vader. Uh, ja, en mijn grootvader. En, en, nou. Maar dus, uh, dat maakte zeker indruk. En ik kan me ook nog zo goed herinneren hoe dat was: dat kamp. Dat enorme kamp met al die houten he, barakken, uh, deels hout trouwens. En al die kinderen die er tussendoor. Het was eigenlijk de kampong. Trouwens, toen zag het er nog veel meer uit als een kampong als nu. Nu nog steeds voelt het voor hun als een Indonesische kampong. Uh, een dorp is dat, moet ik uitleggen, geloof ik. Dat werd mij verteld. Hm. Uh, nou, N nu kom je daar... Wat was eigenlijk je vraag? Nou, het is de, uh, nou nee, ik, yeah. ik weet niet of ik een vraag heb. Oh, nee, goed. Maar... Dus, uh, de, de ik, ik kom daar dan, 20 jaar uh, 30 jaar later, kom ik Rijk langs... Vught met een collega vanuit Tilburg. Ik zit op het bordje concentratiekamp Vught. Ik zeg, zal ik even laten zien waar mijn vader gevangen zit. Kom op, leuk. He? Nee, we rijden er even langs. En die verdomme. En ik kom daar tussen die, die, die oprijlade. krijgt. ik krijg, nou wat is. Is dat dat kamp er nou nog steeds? Of... En toen kwam ik erachter dat ze dus precies die barakken weer hebben nagebouwd. Exact dezelfde hoogte, alles. En dat de molukkers daar uh, nog steeds wonen. En de enige woonort van Nederland nog uh, is daar. Op die plek, die gekke plek, naast de Ebi-gevangenis. Waar, uh, ja. weet ik veel, Fokkers van de G en ja, B zitten. En, uh, is... en nog een basis. En je zegt, en... iedere gemeenschap heeft zijn helden. En een van de helden is... Agus Pijlo? Agus, ja. Um... Ja, we gaan even naar, uh, naar hem luisteren. Ik weet niet of we dat nader moeten introduceren. Ik... Agus Pelo, als ik ja. heel kort mag vertellen... Agus Pelo is eigenlijk een held binnen de Molukse gemeenschap. In ieder geval is hij onze held. Maar hij is wel een man die de meeste mensen kennen. Omdat hij bij het Molukse Museum, helaas net gesloten... dat gaat ook dicht eigenlijk In Utrecht, de he? film. Hij uh, was daar eigenlijk de man die alles regelde. De theaterman, de lichtman. Maar hij doet ook de hele RMS-herdenking. Dus dat elk jaar wordt de Molukse Republiek herdacht of gevierd... Het is vanuit... uh, en dat is hij, daar is hij ook de grote man. Maar hij bleek ook, dat had hij ons wel verteld, zonder camera, en wilde het absoluut niet op camera. Uiteindelijk heeft hij het toch willen vertellen, heel lang over nagedacht, over iets. Maar... Ja, en dat komt nu. Jij zit in de gevangenis. Ja, ik, heb, uh, ik ben ook betrokken geweest. Later, uh, in 1975, was er toen een, uh, een poging tot gegijzeling van uh, koningin Juliana. En dat was in 1975, dat was in, in, in, in de maand maart. Ach nee. Dus. In 1970 word je bewust van je niet, je werd geprikkeld. Je geprikkeld ja. En vijf jaar later, zeg ja. je nu, was je betrokken bij een poging om de koningin ja. te gijzelen. Ja. Wat hadden jullie eigenlijk met haar willen doen? Dat weet ik niet, maar in ieder geval, we zouden haar wel goed behandelen. We zouden gewoon naar binnen gaan. Maar en kijken. U meenemen? Hadden jullie een plek waar je nee, u... haar zouden... we zouden... daar gewoon blijven. Oh, jullie gingen het paleis kapen. Hmm. Ja, K in dat, dat was het idee? Dat was, ja, dat was het idee. Wauw. We hadden ook een plattegrond kunnen vinden. En dat uh, was toevallig bij Story of zo. Als, ja, ik weet zeker dat het Story was. Maar, uh, wacht, ja. De ronde platte Story ja. van de plattegrond ja. van Story. of Story, ja. En dan dachten jullie, dat nee, komt handig het, uit. komt handig uit. Dus eruit gescheurd. En iedereen laten zien, nou... Daar, is, het, de is, daar de de is de voordeur. Daar is de ja. voordeur, Daar zit ja, Bernhard altijd zijn ja, ja, roze klopt. champagne te drinken. Ja, daar zit Hiltzij. zelf bioscopen, alles. Handig, ja. Handig was dat. Ja. Het is een ongelooflijk verhaal. Ja. En, onder... en gepakt onderweg. Hè. Dus ze waren onderweg al. Moet je je voorstellen, er reed van, door Nederland reden busjes met Molukkers, gewapend. Ze hadden heel veel wapens. Uh, op weg naar Soesdijk. En bij Om, een heel gewone of, politiecontrole. Het, dat was de bedoeling. Eén ja, één is, één is doorgereden bij, door het rode licht. zijn gepakt. En ze zijn uiteindelijk allemaal uh, gepakt. Maar deze man, deze, molu deze, man oh, deze Molukker, deze geweldige man, Arus. Uh, die groeide op in een concentratiekamp Westerbork in dit geval in eerste instantie, of in ieder geval een ander kamp, en was altijd in de Molukse gemeenschap en was zich helemaal niet bewust van dat hij anders was. Hij was gewoon Molukker. Maar op het moment dat er een de eerste actie van de Molukkers in uh, dat was in Wassenaar gingen ze de uh, van de Indonesische ambassadeur uh, mm -hmm. gijzelen. Plotseling werd hij op straat, maar ook vooral heeft dat in is stel werk werd er achter zijn rug geum. Molukker tipsje. Plotseling werd hij als een soort en toen ging hij zich. Bewust worden van hé, hey, ik ben anders, ik ben anders. En vijf jaar later gaat hij de gewapende strijd aan. En inmiddels is hij... Ja, geeft hij zet hij zich in zonder geweld voor de gemeenschap. Ja, dit ook ter illustratie hoe je je identiteit kunt ontwikkelen. Ja, mede dus Dat... ook door de anderen. Je bent, natuurlijk was hij in de kern moeilijker, maar hij werd nog meer moeilijker. en plotseling ook misschien wel een militante mm -hmm. moeilijker. Door de, door de wereld om hem heen. Waarom ontroert deze man jou zo? Omdat hij zo ontzettend eerlijk is en ontzettend puur. En hij zo omdat je ziet, het is echt zo iemand die heeft nagedacht. die heeft, vertelt hij in de gevangenis, heeft nagedacht over wat voor een strijd je moet voeren. In die zin, een soort hele. ja, nou ja het is gewoon om Nelson Mandela te noemen. Maar ik bedoel, daar, daar, die, dat gevoel bij iemand die. die zich wil, eerst met geweld. en dan vervolgens verandert. en, en dat op een hele mooie manier vertelt. Ja, ik word er heel. Uh... En waar zit de verwantschap in? Want daar je zei nee, eigenlijk voel ik de meeste verwantschap met de Monkers als gemeente. Nou, dat was even omdat ik een uitzorg wegzocht weg op je vraag, maar het is wel zo dat ik ben nee, je zei omdat je zei met je zei met, ja, met, met de adel. De ja. nee, ik zou zeggen voel ik me dan meer Met verband met de Monkers, Ja, nou, is een, ja, maar verwantschap. Kijk, we hadden het niet over Kijk nou, je liet net het woord strijd vallen in ik, nou, verband maar, luid, luid, luid. La Laa Laa zeggen, ik, ik ga bijvoorbeeld ook een aflevering gaat over het linkse actiewezen. Wat mm -hmm. er nog over is van het linkse actiewezen. Nou, ooit was ik ook uh, een soort linksachtig figuur. Ik liep ook met putten tegen de neutronenbom. Je was ook ja, de... voor de SP, toch? Nee, Nou, campagnefilmpjes nee, nee, nee, nee, nee, nee. gemaakt. Ik, ben, ik stem geen SP. Ik heb ooit voor de SP een keer iets gedaan. Maar ik heb, niet, ik heb nooit... Nooit gestemd, maar wel een filmpje voor ze gemaakt. Dat, wat ik stem is helemaal niet aan u, uh, om te dat, weten. Nee, dat hoef ik uh, nee, ook helemaal nee. niet mee, Maar wat? ik was zeg maar ooit, ik, als je nou zegt, o, dat is mm -hmm. ook in de buurt. Ik, ooit was ik een soort, ook een beetje een soort links-type. Dus dan kan je zeggen, ja, dat is ook. I, en de SP, dat bedoel je. Nee, mm -hmm. nee, ik bedoel die andere groep, die krakers. De autonoom. De autonomen, dat is, komt in de buurt van mij. Daar voel ik wel mm -hmm. een soort verwantschap mee, dacht ik. Maar ja, um, het zijn niet voor niks hechte gemeenschappen. Hè? Uh, ik hoorde toch niet bij en uiteindelijk kies ik ook misschien met mijn vrienden... wel onze eigen gemeenschap maken we dat. Ik bedoel, dat is toch ook zo uiteindelijk... Zoals daar zijn: De Kring, de Herenclub waar je deel van uitmaakt. Nou, en dan nogal, een andere Herenclub de... dan de Herenclub die we kennen? Ik, nee, sorry. Ik, dat, oh, de Herenclub, zo heet het echt niet. Ik heb, dat heb ik tegen Sarina gezet achter ja. het glas. Maar zo heet het niet. Nee, we komen met een paar Onze vrienden. Researcher. We komen met een paar vrienden. Sarina Vita. Wij komen met uh, geweldige uh, uh, mensen bij elkaar soms. Althans, niet iedereen is even geweldig. Maar we komen bij elkaar en we ja. praten uh, heel uh, veel. We komen met een geweldige mensen. Niet, ja, ja, niet jij begint over die geweldig. stomme kring. Dat, dat, dat is, interesseert nou, verder niemand in Nederland, natuurlijk, waar ik kom. Maar goed. Nu weten ik we weet het ook helemaal niet hoe we hier nu bijkwamen. Maar het was een eens. hele logische overgang, hoor, Michael. Ja, ja. Uh, de eindredacteur van de Hokjesman is Robert Wiering. Oh, en Robert. Uh, ook hij meldde ons van erg aanwezig, deze, deze, dit heerschap, deze Michael Schaap. En hij zegt in het dagelijks leven leidt zijn karakter, dus jouw karakter... vaak tot conflicten met mensen. Maar voor de camera gebeurt er iets anders. Daar is hij uiterst charmant en wint hij onmiddellijk vertrouwen. Voor de lens is die zeer beminnelijk. Klopt oh, en, dat en achter de lens dan dus niet. Weet uh, je we, we, we, we niet of u, Mer, dat, moet, dat moet u beoordelen? Ik uh, nou, nee, ja, dit... nee, ik kan het niet beoordelen, want ik heb alleen maar twee afleveringen. Nee, maar er het minnelijk overkomt kunt u beoordelen. Dat ga ik niet ja, overzelf zeggen. Ja, je komt beminnelijk oh, over. Dat, dat was wat ik net ook zei. Dat okay. je een, een, een rare dubbelrol hebt en toch een zeer geïnteresseerde persoonlijke interviewer bent in die serie. Uh, ik ben sowieso altijd heel erg geïnteresseerd. En ook al ben ik veel zelf aan het woord... is dat altijd een poging toch om van andere mensen weer iets uh, los te krijgen. Want zo werkt interviewen, dat weet u natuurlijk ook. Als je iets geeft, krijg je ook dingen terug. Uh, maar ik ben ook echt oprecht geïnteresseerd. Eigenlijk, volgens mijn geliefde, te veel in iedereen. Ik ben altijd in iedereen heel erg geïnteresseerd. Dus dat is een ding. Uh, maar ja, ik klopt, ik, ik, achter de camera... Ik, ben een, uh, maar dat is ook niet zo interessant voor uw luisteraars... maar ik ben een opvliegend, uh, ik heb een opvliegend karakter... en ik ga een conflict niet uit de weg. Uh, of het nou met mijn bazen is of met mijn, uh, nee. En dus schreef hij op zijn tegel... Jezus, <lacht> is zijn we er nu al? Nee, dat kan niet. Bijna nee, dat mag, mag, mag, mag ook niet. Dat mag mag ook niet. Ik meld even ondertussen wat teveelen. er uh, zo, zo dadelijk op deze zender gaat gebeuren. Dan beschrijf jij die tegel, nadat je me heel zorgvuldig hebt schoongeboend met ja, je. Ik, ik, ik had ik dacht net nog even op te schrijven weer zo'n tegel met weer zo'n tekst. Maar is dat mag dat? Was, die al, was Is die hier wel grappig? Maar dat, dat is. Vanavond, in twee dingen, zo dadelijk op deze zender. Alice de Bruin in gesprek met een uh, nieuw Kamerlid, dit keer D66-onderwijsspecialist Paul van Menen. Live vanuit zijn werkkamer in Den Haag. Je hebt nog een halve minuut en je weet precies hoeveel dat is, Michael Schaap. Ja. Wordt het iets anders? Nou, ik had wat... eerst al ik denk die hebben we vroeger gebruikt. Toen we, die, toen we nog heel stoer waren bij de VPRO. Uh, dan zeiden we, ja, schop de mensen een geweten, maar doe het met humor. Mm. Dat was die van Louis Boon, maar dan aangevuld met ja, ja. een kleine zwieper. En nu is, die is het. Dat vind ik ook wel variant... mooi. Maar hadden we die al een keer op een tegel? Nee? Nee, nee. doe die dan. Doen we die. Dat is beter dan. Uh... Ik vind hem mooi. Oké. Okay. Dankjewel. Vanaf donderdag dus allemaal gaan kijken naar de hokjesman. Dank meneer Schaap. Dit was aflevering 2565. En... Jawel, de Hokjesman vanaf donderdag om half tien op Nederland 3. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1: hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Dus ook op de HP Pavilion sleekbook 15b006ed met Intel Core i5 processor. De nieuwe Dixons: jouw wereld. Kan het meest Hollandse warenhuis van Nederland de wereld veroveren? Een verhaal over vallen en opstaan, over de Hema worst, WC-borstels, hippe jurkjes en die typische boerenslimheid. Vanavond in de TeleDoc het geheim van de Hema om vijf voor half negen bij de VPRO op Nederland 2. Stel u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven. Wat zegt u? A. Hartelijk welkom. We willen maar aanvangen. B. Meine Damen und Herren, ich möchte Sie zu unserer heutigen Besprechung ganz herzlich begrüßen. Het beste antwoord is B. Op niveau uw talen spreken.